Een paar jaar geleden werd dat ook al geconstateerd. Er werd toen een plan van aanpak opgesteld. Maar daar is weinig van terechtgekomen, zegt de arbeidsinspectie. Twee Zweedse journalisten zijn in Ethiopië veroordeeld tot gevangenisstraffen van elf jaar... omdat ze een afscheidingsbeweging uit Ogaden hebben gesteund. Ook zijn ze illegaal Ethiopië binnengekomen. De journalisten, een verslaggever en een fotograaf werden in juli in het oosten van het land gearresteerd. Ze reisden samen met leden van het Nationale Bevrijdingsfront van Ogaden... dat door Ethiopië als een terroristische organisatie wordt beschouwd. De Zweden zeiden dat ze onderzoek deden naar olievondsten in dat gebied... en de gevolgen daarvan voor de plaatselijke bevolking. Dan het weer nog. Bewolkt en hier en daar wat motregen. Later in het uiterste zuiden. Kleine kans op wat zon. Temperatuur een graad of 10. Morgen begint met wat zon. Later volgt een bewolking en een beetje regen bij een graad of 8.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen op deze derde kerstdag. De waarnemers in Syrië zijn op weg naar Homs. Er is veel reclame te zien voor nieuwe auto's. En die auto's die kunnen vandaag doorrijden. Maar dat is niet het hele jaar het geval lijkt natuurlijk uit de file top 10. Vandaag hebben we nog geen file kunnen bespeuren, maar de rest van het afgelopen jaar hebben we wel met z'n allen vele uren in die file gestaan. verkeersinformatiedienst heeft een handig overzicht gemaakt met de grootste knelpunten van 2011. Patrick Potgaven is van die VID. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw versloten. Op nummer 1, de A4, Amsterdam richting Delft bij de brug over de Oude Rijn. Hoe erg, hoe erg was het uh, daar het afgelopen jaar? Ja, dat was het ergens als, als je kijkt naar uh, alle knelpuntenlocaties. Want daar stonden we met uh, ja, een dikke 1,6 miljoen uur vast... Uh, ...als je al die verloren uren bij elkaar optelt. 1,6 miljoen uur? Ja. Dat is een gigantisch getal. Dat zijn heel veel luisteraars, ja. <laughs> ja ze passen er allemaal in, volgens mij. Maar um, is dat dan meer of minder dan uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld? Um, dat is uh, ietsjes meer dan, uh, dan vorig jaar, om precies te uh, zeggen uh, 8% uit mijn hoofd. Um, en, en, en daarmee groeit dat dus tegen de tendens in. Hè? Want je ziet dat de, de, de, het aantal uh, uh, files uh, de filedruk afneemt. En um, ja, dat heeft alles te maken met, uh, met de versmalling daar. Daar ga je van drie naar twee rijstroken. Maar er is goed nieuws hoor in het, in het verschiet. Ja, want... Uh, ik, ik, ik hoorde dat Jan van der Putten net zeggen, het, het, het, de werkzaamheden zijn bijna klaar. Ja, nou, dat eigenlijk nog niet, want uh, de helft zit er bijna op. En dat betekent dan dat uh, de eerste helft van het aqueduct uh, um, klaar is en in gebruik kan worden genomen. En dat betekent dat het verkeer in beide richtingen, ook, ook in de andere kant, uh, in de rijrichting van Amsterdam, uh, doordat dat nieuwe aqueduct kan, die, die verdiepte ligging. En dat betekent dan dat het uh, drie rijstroken ter beschikking heeft uh, per rijrichting. En daarmee is, denk ik, de grootste overlast wel voorbij. Ja, dat betekent ook dat we volgend jaar een andere nummer één hebben. Uh, ja, dat zou zomaar de A50 kunnen zijn bij Ewijk waar uh, gebo gebouwd wordt uh, aan, aan de nieuwe brug of de A20 of de A10 bijvoorbeeld bij uh, Koenplein. Want uh, ja, daar begint natuurlijk de, de aansluiting van de Tweede Koentunnel en de West-Randweg. Daar begint men nu in het verkeer uh, te bouwen zo langzamerhand. Dus dat gaat ook effect hebben op het verkeer daar. Wat me opvalt is dat het wel plekken zijn waar iets gebeurt. Uh, uh, is dat een terechte constatering? Ja, dat is een hele goede constatering, want uh, uh, uh, dat, dat is ook zo. Um, je, de, de, daar wordt gewoon gewerkt aan, aan infrastructuur. Um, de, de, de locaties die we in het verleden hadden, bijvoorbeeld de A2, die kwam Stefans terug, ja, die, die zijn we kwijtgeraakt omdat daar extra rijstroken uh, bij zijn gekomen. Dat biedt soelaas. dat is ook een uh, belangrijke verklaring voor die behoorlijk spectaculaire daling van de druk, die we al eerder gemeld uh, hebben. Um, en dan zie je dus wat dan overblijft, dat zijn de locaties waar nog niets aan, uh, aan gebeurt. En daar zit dan dan toch een beetje te plein op de A20 richting Gouda eh, tussen. Want dat is een locatie waar, uh, ja, waar uh, eigenlijk nog niets aan gebeurt. Men is daar nog uh, bezig met, uh, met planvorming en besluitvorming. Ja, en eigenlijk is die weg daar zo te klein, te smal. Uh, in ieder geval is het een bottleneck. Ja, daarom ligt er nu een plan om uh, door Hillegersberg en het Bergse Bos de A16 door te trekken en aan te sluiten op de A13. En dat in combinatie overigens met de A4 midden delfland Ja, dat zou dan wel moeten helpen. Ja, dus waar we dus het komend jaar op moeten letten zijn dus, uh, E-wijk, de A50, het Koenplein uh, heeft u al genoemd. Ja. Moeten we ook op de A12 uh, letten, die weg richting Arnhem, die ook wordt verbreed. Ja, de, de prognose is nu, formeel is die weg pas in 2014 klaar... maar ik heb geluiden gehoord dat dat al uh, in het najaar van dit jaar het geval zou kunnen zijn. En dat betekent dat er overal, dan wel tijdelijk, dan wel uh, in de vorm van spitsstrook... dan wel definitief een extra rijstrookje bij is. En dat betekent dat we ook daar goed deels uit de problemen zijn. Maar goed, nou goed, dat is het complete overzicht. Volgend jaar een, een nieuwe nummer 1. We hebben het ook al over gehad dat er totaal minder files uh, komen. Dat is een tendens die zich ook komend jaar voort zal zetten de verwachting. Nou hangt dat af van het weer en ik ben geen weerprofeet. Uh, dat hangt af van uh, uh, de economie. En ik ben ook al geen uh, eh, econoom. Nee, maar, we... maar als je die twee functies een beetje uitschakelt... Dan, ja. en je kijkt naar het, uh, naar het verkeer... dan zie je dat er uh, ook in 2012 weer behoorlijk wat, uh, wat infrastructuur uh, uh, bijkomt. En ja, dan mag je verwachten dat die file druk verder daalt. En dat is op zich spectaculair. Hè? We zijn er nu al op het niveau van pak en b 2001. Dan zullen we nog verder uh, dalen in, uh, in het aantal files. En dat betekent dus dat we echt op het niveau van de 9 jaren terugkomen. Dat is dat laat ik zo zeggen dat had ik niet verwacht. Nee. Profeet Potgraver. Dank u wel. Graag gedaan. <laughs> Waarnemers van de Arabische Liga in Syrië zijn bijna aangekomen in de Syrische stad Homs. Homs ligt al dagen onder vuur van het regeringslegers. Bij de beschietingen zouden gisteren zeker twintig mensen zijn gedood. Het geweld van Assad's regime zorgt voor een vluchtelingenstroom richting buurland Libanon. Onder de vluchtelingen zijn veel gewonden. Onze correspondent Sander van Hoorn bezocht een Libanees ziekenhuis waar gewonde Syriërs worden opgevangen.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 Straks de aanslagen van eerste kerstdag blijven voor onrust zorgen in Nigeria. En hoewel we het net over de files hebben gehad... moeten we vandaag constateren dat er geen files zijn. U kunt overal doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Het werkklimaat in de gevangenis is verre van optimaal. Veel gevangenispersoneel heeft te maken met agressie of met een hoge werkdruk. Dick Wallenburg is van de arbeidsinspectie. Goedemorgen. Goedemorgen. De arbeidsinspectie heeft bij 39 justitiële inrichtingen controles uitgevoerd. En daaruit blijkt dat bij meer dan 90% van het gevangenispersoneel te maken krijgt met agressie. Uh, wat voor soort uh, vormen van agressie moeten we dan aan denken? Nou, het gaat wel om een agressie van, uh, van de kant van de gedetineerden, als ook van, uh, van, uh, van bezoekers. Uh, en wat, wat toch ook wel verontrustend is, is... Uh, uh, dat men ook, uh, euh, laat ik zeggen, zelf onderling uh, hele, uh, ongewenste omgangsvormen heeft en uh, elkaar uitprobeert en, uh, en daarmee ook stress veroorzaakt. Dat zijn een heleboel feiten tegelijk. Laat ik even die bezoekers, die vallen me meteen op. Uh, die zijn agressief. Uh, wat doen die bezoekers? Nou ja, die, die, die hebben de neiging om uh, uh, de klachten van de gedetineerden over te nemen en ook nog eens een keer extra uh, aan te zetten. Die, uh, ja, die hebben af en toe moeite met het, uh, met het fouilleren uh, als het bij binnenkomst. Uh, die hebben er soms last van. Of, uh, dat, uh, dat als ze met, uh, met een, een kennis of familielid praten die in de gevangenis zit. Dat, ook, uh, dat er ook een bewaker in de buurt is die meeluistert. Er zijn allerlei situaties die, uh, die ja. Dan raken ze een specifieke beetje... Een specifieke situatie. Ja, agressie opgeroepen. ja, precies. Er wordt in ieder geval agressie opgeroepen. En u zei ook onderling. En dan heeft u het natuurlijk over de gedetineerden. Nee, dan heb ik nee? het over het personeel. Of het personeel? Ja. ja. Het personeel onderling? Het personeel. Ja, dat ja, is heel opvallend. Maar er is, ja? een, er is een, een, een behoorlijke uh, macho cultuur. Waarin men ook elkaar uitprobeert, elkaar test. Uh, uh, op, uh, ja, ook, ook op, op, op hardheid zou je kunnen zeggen. En ja, daar zijn toch genoeg personeelsleden die daar heel veel last van hebben. Ja, en die gaan elkaar ook letterlijk te lijf of nee, is het gewoon geestelijke elkaar, stress? Die, die gaan elkaar niet te lijf, maar uh, ja, om een voorbeeld te noemen. Is het wel zo dat als, er de, als er een van de, van de bewakers uh, alarm slaat. Uh, en anderen uh, snel moeten ingrijpen. dat men wel eventjes wacht. En, uh, en, en, en de collega even laat zweten of uh, nou, dat soort dingen. En dat is toch. Uh, ik bedoel, dan gaat met elkaar niet te lijf. maar het kan, uh, kan best ingrijpend zijn. Ja, nou fijn is anders. Uh, als ik het eufemistisch uitdruk. Maar ja? is er iets. Uh, waardoor je dit kan aanpakken? Ik bedoel, hoe kom je hieruit? Ja, niet ja, uit dat de gevangenis, maar gewoon uit dit probleem. Ja, ja. Ja, dat zal een kwestie van de, van de leiding zijn. Want we constateren dat, dat van, van de kant van de leiding van de inrichting... best wel een hoop wordt, wordt gedaan, in ieder geval plannen gemaakt en dergelijke. Maar dat, dat de communicatie daarover... en ook het toepassen van een instituut als een persoon of een klachtenregeling, dat het daar nog aan, aan schort. Dat het dan nog, in, nog niet voldoende in praktijk wordt gebracht. Ja, Men is wel van goede willen, maar de regels of de hulpmiddelen die er zijn... worden niet gebruikt. Die worden, niet, die worden niet gebruikt, dat klopt. En wat moet er nu verder gebeuren? Ja, wij hebben ze dus nogmaals op, op gewezen. Uh, wij hebben het twee jaar geleden ook al geïnspecteerd. Er is nog één keer aangegeven van wat er aan schort en uh, waar wij denken wat er, wat er moet gebeuren. Ook wat instrumenten aangegeven, aangereikt. En uh, ja, want volgend jaar gaan we weer, uh, begin volgend jaar, opnieuw inspecteren. En hopen dat er, dat er verbetering is. Nou, ik, ik hoop het met u. Het is een schokkend verhaal, meneer Wallenburg. Dank u wel dat u het heeft willen vertellen.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 Vroegen zwaar gewonde kerkgangers aan de priesters om voor hen te bidden voordat ze zouden gaan sterven. Ook bij andere kerken zeiden Boko Haram terreur. En er is een duidelijke poging van de radicale secten om de haat te zaaien tussen christenen en moslims in Nigeria. Een land van twee goden. Een land waar de islam de meerderheid heeft in het noorden en de meeste zuidelingen christenen zijn.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 ...en chaos, waaruit iets prachtig nieuws moet komen... ...en dat prachtige nieuws, dat is als het om Boko Haram gaat... ...de stichting van een islamitische staat in Nigeria. Het is tien minuten voor half tien. Volgens Andrew Mitchell van de Central Emergency Response Fund... ...van de Verenigde Naties, is de wereld uh, gevaarlijk slecht voorbereid op rampen. Dit terwijl het aantal rampen wereldwijd zal toenemen. Dan ga ik even over praten met Thea Hilhorst... ...hoogleraar Humanitaire Hulp en wederopbouw aan de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Terechte kritiek van die Mitchell. Ja, daar ben ik het wel met. Ik ben het wel met hem eens, ja. ja. Waarom? Nou, het is zo dat wij weten inmiddels dat er rampen voorkomen, dat er steeds meer rampen zullen zijn. En toch wordt er erg weinig geïnvesteerd in het veiliger maken van plekken tegen rampen. En die uh, enorme toestand nu op de Filipijnen is daar een heel goed voorbeeld van. Want dat was ook een ramp waar zelfs. Uh, Twee jaar geleden al een keer in een scenario werd er uitgetekend... konden ze gewoon helemaal zeggen wat er gebeurde. Die twistdelen zijn niet veilig, et cetera, et cetera. En toch is er niks gebeurd om daar iets aan te doen. En nu zien we het gewoon gebeuren met 1500 doden. Ja, Je moet dus eigenlijk gewoon veel meer in die preventieve fase uh, zitten. En daar moeten meer maatregelen worden genomen. En dan moeten we denken aan het ophogen van dijken, dat soort zaken. Ja, want kijk, uh, deze meneer die is zelf verantwoordelijk voor een, een, een noodfonds. En eigenlijk zien we dat wel steeds beter gaan. De regeringen van de wereld die, die stoppen ook geld in noodfondsen... om als er iets gebeurt snel te kunnen reageren en er goed bij te zijn. Dus je ziet dat die reacties na afloop van rampen, die gaan veel beter. En dat is natuurlijk ook een vorm van preventie. Want daardoor kom je heel veel doden, omdat je er snel bij bent. Maar waar het echt misgaat, is dat er gewoon veel grotere investeringen nodig zijn... om bepaalde steden, ontwikkelingsplannen... om die veilig te maken tegen rampen... die weer te maken hebben met het klimaat. Dus dat is wat je nu in de Filipijnen ziet. Dat is wat je in de tijd met Katrina... dat herinneren we ons natuurlijk ook... dat nieuwe orde er waren ook waarschuwingen... de Verenigde Staten, de overheid, wist daarvan... En had blijkbaar gedacht of gehoopt van nou ja, oké, okay, het zal nog wel even duren. We stellen de investeringen uit. Nou, en toen kregen ze het over zich heen. Ja, dus er is wel aandacht voor dat noodfonds. Dus voor op het moment dat ja. het echt uit de hand loopt. Maar eh, een regering, misschien heeft de politiek ook wel minder belangstelling... om eh, echt structurele maatregelen te nemen. Daar lijkt het op en ik kan me dat in een zekere zin ook voorstellen. Want structurele maatregelen zijn per definitie hele dure maatregelen. Dus het is op een bepaalde manier makkelijker om te zeggen: van nou ja, ik stuur een paar miljoen naar een noodfonds. Dan om te zeggen: ik ga gewoon zorgen dat Iligan... die stad in de Filipijnen, die veilig is. En dat er gestopt wordt met ontbossing. Want daar komen uiteindelijk die rampen vandaan. Ja, en ontstaan natuurlijk nog een aantal rampen te wachten. Ja, dat klinkt zo van wijsneusdrug, maar dat lees ik in allerlei rapporten. Het is ook waar. Als je de indicaties ziet, dan kan het niet anders dan dat we steeds meer rampen gaan krijgen. Omdat we uh, <coughs> steeds meer bevolkingsconcentraties hebben. Dat klinkt heel flauw, maar als er veel meer mensen zijn, dan kunnen er ook veel meer mensen door een ramp getroffen worden. Dus je hebt een bevolkingstoename en die concentreert zich op onveilige plekken. Nou, dan hebben we steeds meer verstedelijking. We gaan dus ook gewoon krijgen dat steeds meer steden vatbaar zijn voor rampen. Nou, dan heb je natuurlijk veel grotere dodenaantallen dan wanneer dat ergens op het platteland gebeurt. En we hebben doordat er nog steeds in het milieu wordt ingegrepen via ontbossing, worden aantal plekken steeds kwetsbaarder. En wat daar dan op bovenop komt, is dat ook duidelijk is dat door de klimaatverandering waarschijnlijk het aantal rare weersomstandigheden neemt toe. Dat zien we overal. En dat betekent dus ook dat rampen toe gaan nemen. Ja, het is helder. Mevrouw Hilhorst, nou, gaat u verder? Wat voor geluid hoor ik trouwens de hele tijd op de achtergrond? Bij mij? Ja, ik hoorde het de hele tijd geluid alsof er allerlei kopjes omvielen, maar er is niks nee. ernstig gebeurd. Nou. Nee hoor, niks aan de hand. Geen ramp. Oh, geen ramp. Ja. <laughs> heel Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp. Dank u wel.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 Geld lenen kost geld. De reportage was van Louis Dekker. Sven Kokkelman is binnengekomen. Ik zeg goeiemorgen, maar ik zeg niet goeiemorgen tegen heel Nederland... want er is een ander programma vandaag. Hè? Ja, de komende dagen tot uh, de jaarwisseling zal ik maar zeggen... gaan we samen met de VARA en de NTR en de KRO dus... Uh, een ander programma maken uh, tot 12 uur uh, vanmiddag. Dat heet De Laatste Dagen op 1. Niet dat het laatste uur voor ons allemaal geslagen heeft... maar het zijn wel de Pff, laatste dagen van het jaar. Uh, en in uh, dat programma gaan we uitgebreid praten met mensen die dit jaar uh, in het nieuws kwamen of uit het nieuws verdwenen. En noem eens een paar namen. Nou, de drie die wij vandaag te gast uh, hebben zijn... Uh, Naud Welling, 14 jaar uh, president geweest van de Nederlandse Bank... sinds deze zomer president af. Peter de Buelda, die is uh, schrijver. Hij heeft een echt topjaar achter de rug. heeft uh, zo ongeveer alle literaire prijzen in ja. ons land gekregen. En uh, Kea Monetaar, oud-prof, voetballer... en uh, advocaat, lid van de ledenraad van Ajax. Ik dacht, er, Ajax. Gaat, er gaat een dag voorbij zonder dat we het over meneer Kruijver hebben. Maar toch nee, niet. Dat, nee. nee, ook niet zonder meneer Van Gaal trouwens. daarover gaan we straks allemaal uh, praten in, uh, in een... Uh, Uitgebreide uitzending, dus. En Prem komt ook nog langs met allemaal gasten. Die doet van half twaalf tot twaalf uur de uitzending. Dat is allemaal een moment om je op te vreugen hier op de zender. Zo is dat. Allemaal naar het nieuws van half tien. Vrijwel precies. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De WOZ-waarde van huizen moet openbaar worden. vindt staatssecretaris Wekers. Hij wil zo ook meer begrip kweken voor de taxaties. Want nu dienen veel huiseigenaren daartegen bezwaarschriften in. In gevangenissen is nog steeds veel geweld tegen personeel... afkomstig van gedetineerden en bezoekers. Volgens de arbeidsinspectie is er maar weinig veranderd... ondanks dat er een paar jaar geleden een plan van aanpak is opgesteld. Twee Zweedse journalisten zijn in Ethiopië veroordeeld... tot gevangenisstraffen van 11 jaar... omdat ze een afscheidingsbeweging uit Ogaden hebben gesteund. Ze reizen samen met leden van het Nationale Bevrijdingsfront van Ogaden... dat door Ethiopië als een terroristische organisatie wordt beschouwd. En de brug over de Oude Rijn in de A4 bij Leiden... was dit jaar opnieuw het grootste fileknelpunt bij elkaar stonden weggebruikers meer dan anderhalf miljoen uur in te file. In de top 10 van de verkeersinformatiedienst stond knoop het Ewijk bij Nijmegen op 2 en het plein bij Rotterdam op 3. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De laatste dagen van het jaar op 1. Deborah Bora en Sven Kokkelman. Goedemorgen. Het is 1 minuut over half 10. Welkom bij de laatste dagen op 1. Deze week geen gewone ochtend op Radio 1. De dagen na kerst staan in het teken van mensen die in het nieuws kwamen... en uit het nieuws verdwenen min of meer. Vier ochtenden lang blikken wij van de Caro, de VARA en de NTR samen terug en kijken we vooruit met gasten. Vanochtend zijn dat Nout welling 14 jaar president van de Nederlandse Bank en sinds deze zomer president af. Peter Buwalda, die als schrijver een echt topjaar achter de rug heeft, wat je noemt. Genomineerd voor bijna alle literaire prijzen in ons land en winnaar van de Academica Literatuurprijs 2011. En met advocaat Keje Molenaar. U kent hem als uh, oud-profvoetballer, uh, advocaat dus, en lid van de ledenraad van Ajax. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. <tie> Meneer Wellink, um, u, u, u begint al aan de cola, zie ik. Ja, ja. <tie> ja, het is de tweede cola, al. Het is de tweede cola, ja. op deze derde kerstdag. U, u bent een enorme liefhebber daarvan, heb ik begrepen. <tie> ja, ja, al heel lang. Ja, dat, uh, cola light, <tie> dat, dat, dat wel. Dat hoorden wij van uh, Peter Buwalder, die nog onderweg is, maar ook momenten uh, kan uh, aanschuiven. Zat de cola ook in uw kerstpakket? Uh, nee, in mijn kerstpakket zat geen cola. Daar zaten wat, uh, wat andere lekkere geden. en uh, wat boeken. Ja, het was een Grieks kerstpakket, hè? Wij hadden van de bank, ja. ja. We, ja helaas, het was een mooi Grieks kerstpakket, Gof, maar er zat een briefje bij. We houden mee op met de gepensioneerden in de toekomst kerstpakketten te sturen. Dus dit was mijn laatste... Mijn laatste kerstpakket van de bank. Want na bijna 30 jaar heeft u afscheid genomen ja. van de DNB, zoals ja. dat zo mooi heet. Was het nog wel uw idee om, om zo'n zo pakket, uh, ik geloof olijfolie zat erin, Griekse kaas, Griekse wijn, om dat nee, te dit sturen? Nee, was, dit was niet mijn idee, maar het had mijn idee kunnen wezen. Ik vond het echt wel leuk. Ik vond het echt wel goed. Hè? Een manier om eh, toch tot uitdrukking te brengen. Of dat de bedoeling was, weet ik niet, maar dat we allemaal tot één club hoeren in Europa. En dat is hiermee uitgedragen? Uh, ja, maar los daarvan is gewoon Grieks Grieks voedsel is heel lekker. Vindt u? Ja. Ja? Ja. Ja, we zijn okay. vele malen vakantie <laughs> in Griekenland geweest. Het is niet alleen het Griekse voedsel, het is ook de Griekse Oezo... die ook heel lekker is. En de Griekse cola, ja, die ken ik niet. Maar... Griekse cola, dat, ik weet niet of... T, ja, er is wel, wel cola daar uiteraard. maar er zit geen verschil in cola... waar je het ook in de, in de wereld drinkt. Drinkt u nou werkelijk cola omdat u denkt dat dat goed is voor uw tanden? Wat ik heb begrepen... Ja, dat staat in het boek van de broer van Peter... heeft ja. het idee dat het goed is voor je tanden. Mijn tanden denkt er anders over. Ja, hoe is Mijn met vrouw ook, maar... Mijn, mijn tanden zitten er nog steeds in. Weinig gaatjes? Weinig eh, gaatjes, ja. ja. Kunnen we niet zeggen voor de begrotingen van banken en van landen in Europa. Daarover gaan we zo meteen uitgebreid verder praten. Eerst naar Kea Molenaar in Broek en Waterland. Lekker thuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook een kerstpakket gekregen van Ajax? Uh, nee. Nee, Ajax is niet zo scheutig, moet ik nee. bekennen. Dus, uh, nee, uh, we hebben niks gekregen. Wat ook de vraag was, wat daar dan in hemelsnaam in had moeten zitten. De boeken van Johan Cruijff of iets van uh, Louis van Gaal? Nou, als er iets in had gezeten, zou het met mijn voetbal te maken hebben gehad. En niet met, uh, denk ik, met Johan of met Louis. Maar wat had u liever gehad, meneer Molenaar? Uh, hoe bedoelt u? Nou, een boek van Cruijff of een boek van Van Gaal? Een boek van Cruijff. Dat dacht ik al. Nog contact gehad met een van beide heren zo rond de feestdagen? Jawel, jawel. Met de laatstgenoemde regelmatig. Jawel, dat is best gewoon goed. Gewoon een regelmatig contact om elkaar op de hoogte te houden van, uh, van diverse ontwikkelingen. Dat is uh, noodzakelijk nu. En wat zijn de diverse ontwikkelingen? Nou, ik denk dat u daar wel het een en ander over heeft meegekregen. Ja. Um, nou ja, die Aantal op... vergadering op 10 februari aanstaande, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, daar hebben we het over gehad. En uh, nou ja, de laatste vergadering die geweest is, uh, de leden, hè, want daar gaat het nog steeds om. De club, Club Ajax, de vereniging, die had een algemene vergadering vorige week. En tijdens die algemene vergadering is er een nieuwe bestuursraad geïnstalleerd. Dus dat is heel belangrijk. Uh, de club, die gaat gewoon weer leven... En die, aan die bestuursraad is uitdrukkelijk verzocht door al die aanwezige leden daar... om er nu voor te zorgen dat deze raad van commissarissen uh, spoedig uh, zal uh, opstappen. Ja. Eigen de beweging. Inclusief Johan Cruijff dus. Inclusief Johan, ja. ja. En komt Louis van Gaal deze zomer? Komen de dat zomer? denk ik niet, eerlijk gezegd. Nee? nee. nee. Dus die kan uh, zijn sabbatical verlengen? Die kan denk ik uh, het reisje inderdaad uh, met enkele maanden verlengen. Gaan we straks uitgebreid over doorpraten. En inmiddels mag ik ook goedemorgen zeggen tegen Peter Buwalda. Dag. iets wat verdwaald, een beetje op het Mediapark, begreep ja, ik. Ja, het eh, overal nergens. Hier bent u. <lacht> uh, zojuist hadden we het met Noud Welling over uh, uw leuke weetje. Namelijk dat hij enorm van cola houdt. Ja, daar hebben we het uh, vorige week uitvoerig over gehad. Ja, ik zie weer een blikje staan bij meneer Welling. De tweede van vandaag hoorden we maar dat, uh, ja, dat is er te doen. Ja. Um, en, en zojuist Molenaar hoorden we over de perikelen bij Ajax. Ja. Bent u een beetje een Ajax-fan? Ja, nou, fan. Ik, ik hou wel van voetbal, maar ik heb niet echt één club waar ik bij hoor. En dat komt omdat ik altijd verhuisd ben uh, in het verleden. Ik heb op uh, twaalf plaatsen gewoond, of zo, dus ik heb nooit geworteld. Maar Ajax is natuurlijk wel uh, de club met de mooiste voetballers, over het algemeen. En het mooiste voetbal ook nog? Uh, dat, dat is voor mij alweer een tijd geleden, maar in de geschiedenis... Uh, onze beste voetballers komen meestal wel van Ajax. Dat is mijn uh, gevoel. Maar zo langzamerhand... Uh, overheersen meer de perikelen in bestuursraad, ledenraad en raad van commissarissen dan, denk ik, de prestaties op het veld? Ja, ja ik heb nog wel die uh, Europa Cup 1 in 1995 volgens mij echt uh, beurs meegemaakt. En, uh, maar sindsdien is het natuurlijk uh, niet meer wat het was. Nee, nee. Wat, is er, wat is er in uw ogen vooral veranderd? Nou, ik, ik weet niet of dat precies met de te maken heeft. Maar gewoon dat Nederlands voetbal is natuurlijk uh, weggezakt in, uh, in de internationale strijd, in de Europese strijd. We hebben niet het geld wat, wat de grote buitenlanden hebben. Engeland, Spanje, Italië. En sindsdien is er wat uh, consternatie overal, lijkt het wel. Behalve bij de provincieclubs. Die doen het nog wel ja, goed, hè? Ja, wat leuk is. Ja, ja. de kleintjes. Moet die uh, dingen ergens insteken? Nee? Nou, dat is uw hoofdtelefoon. Nee, u hoeft hem niet per se op. Oh, oké. Okay. Ik, ik, zou, ik zou het lekker laten, oh, zelfs. Oké, okay, is goed. <laughs> nou, het wel, ik. Um, u verscheen uh, onlangs voor de commissie De Wit. Ja. Dat hebben we u allemaal kunnen zien. Um, had u het idee dat u daar de kop van Jurt aan het worden was? Nou, nee. Nee, ik denk dat de commissie... De Wit kritisch was tegen over een aantal uh, mensen. En kritisch om de waarheid boven water te halen. Dus ik voelde het niet de kop van Jut. Maar dat is wel de beeldvorming een beetje geweest de afgelopen uh, tijd. Namelijk dat de toezichthouders op alle fronten hebben gefaald. En dat was u. Uh, ja, de indruk is inderdaad dat de toezichthouders gefaald hebben. Dat zijn overigens dan niet alleen de toezichthouders in, uh, in Nederland. Dat zijn de toezichthouders dan wereldwijd. In ja. Amerika bijvoorbeeld de stand reden van het aantal faillissementen van banken. Dat staat op 419. Uh, in Japan zijn het er meerdere honderden. Uh, wij als toezichthouders, maar ik denk brede, ook centrale banken... ook overheden, hebben een aantal aspecten van de crisis niet zien aankomen. Dat is wij. Ja. De vraag is of de lessen inmiddels zijn geleerd van wat er is misgegaan... en of het nu rustiger gaat worden straks in 2012. Of dat we opnieuw zo'n rampjaar krijgen op de financiële markt. Nou, dat market. vind ik het interessant. De commissie is terecht aan het onderzoeken... wat er in 2007, 2008 gebeurd is. Roept dan vervolgens, een groot deel van Nederland... roept dan, wat stom dat ze het niet gezien hebben... en onder... Ons aller ogen is zich een nieuwe crisis aan het ontwikkelen... die potentieel gevaarlijker is dan de vorige. Ja. En dat is uh, so zomaar uh, wat het voorspellend vermogen van de mens is. Ja, die crisis waar u het over heeft... Uh, is de crisis rondom de euro en de besluitvaardigheid van de Europese leiders... of het, het gebrek aan uh, besluitvaardigheid, ja, zou ik het maar is, zeggen. Ja, uh, dan, dan gaat het over de, de, de manier waarop de, de crisis opgelost moet worden. Maar de crisis had een oorzaak. En die oorzaken die hebben we onvoldoende gezien. Zelf denk ik overigens dat... Uh, een van de belangrijkste lessen die we getrokken hebben is dat in een wereld die heel, heel globaal is, geglo geglobaliseerd is, waar muren tussen landen en sectoren zijn weggevallen, ook binnen de financiële sector, ja. dat het laat ik zeggen, de onderlinge wisselwerking is tussen allerlei spelers en, spelers en markten die we onvoldoende ja, hebben we ingeschat. Uh, en waar we ook onvoldoende van weten, moet ik erbij zeggen. Wat hebben we onvoldoende ingeschat? Nou, dat als je een, een, een crisis bij bank 1 hebt... Uh, die kun je op zichzelf bezien, kun je die tot een oplossing brengen. En een crisis bij bank 2 kun je ook tot een oplossing brengen. Ja. Maar als je een hele hoop banken hebt en een hele hoop overheden... Uh, die in de problemen zijn, dan ineens gaat er een wisselwerking optreden... tussen de problemen bij al die instellingen... Ja. En, op die wisselwerking hadden we te weinig zicht. En daar zijn we dus mee bezig om. Eh, ik zei, een belang, misschien wel de belangrijkste les die getrokken is. Dat is dat we macro. Dat is een woord, macro prudentieel toezicht moeten gaan houden. En dat gaat over de interactie tussen de instellingen. U bedoelt een grote, um, uh, grote toezichthouder die uh, extra voorzichtig toezicht houdt op het geheel. Die naar de interactie kijkt tussen de spelers. Uh, nu. Toezicht is gericht op speler 1, speler 2, speler 3. Ja. Maar de macroprudentiële toezichthouder moet kijken naar hoe die spelers elkaar beïnvloeden, ja. hoe die spelers het financiële systeem beïnvloeden en hoe het financiële systeem de economie beïnvloedt. En wie zou die macroprudentiële toezichthouder moeten zijn? Er is er een opgericht in Europa. Dat is de Europee European Systemic Risk Board. Dat is een nieuwe instelling. Ja. Die is in Europa opgericht met uitdrukkelijke taak naar dit soort zeg maar, interacties te kijken. Ja. In Engeland hebben we een instelling opgericht binnen de Centrale Bank. Omdat ze te doen in de Verenigde Staten is het gebeurd. Het is, wereldwijd is dat denk ik de belangrijkste les. En waarom die zouden die toezichthouders dat nu wel goed doen waar ze in het verleden hebben gefaald? Ja, ik denk dat u het nu verkeerd formuleert. Waarom zouden ze het nu goed doen? goed doen, terwijl ze in het verleden hebben gefaald. Wat wij in het verleden niet zagen... hadden we trouwens niet eens gegevens over... dat was de onderlinge wisselwerking tussen die instellingen. Ja. Maar ik wil er wel één ding bij zeggen... dat als we dit onder de vingers krijgen... Eh, dan zullen we een crisis kunnen voorkomen... die vanuit dit soort factoren eh, wordt veroorzaakt. Maar er is een grote waarschijnlijkheid... dat voordat de aarde eh, ten onder gaat... dat toch nog wel een, een nieuwe crisis zal komen... Als Wanneer verwacht u dat de aarde gaat. gaat, Dat kan nog even duren. <laughs> okay. Nee, nee, behoor niet tot degene die een berg op en dan, en dan denkt het is nu afgelopen. Het programma uh, heet de laatste dagen, dat ben ik met u eens. <laughs> <ja>. maar... <laughs> nee, nee, maar de nieuwe crisis zal een nieuw gezicht hebben. Er zullen crisis blijven komen. Ja, maar, maar is dat dan ja. ook een beetje het probleem van, van de toezichthouder... In de Nederlandse bank, dat hij dat te klein is... en misschien te weinig middelen heeft om echt in te kunnen grijpen? Nou, de, de, de, kijk, je kunt de Nederlandse bank verdubbelen. Je kunt hem verdriedubbelen. Je kunt hem vertienvoudigen. Maar dan nog steeds. En er zijn... Uh, toezichthouders die zijn heel veel keer groter dan de Nederlandse bank... de Amerikaanse toezichthouder. Je kunt zelfs toezichthouders een vaste plek geven in, in een bank... zodat ze alles, alles zien. En dan nog steeds heb je de wereld niet onder controle. Ik nee. ik, Wat dan maar... moet je de overheden ook onder controle hebben. En als we nou één ding hebben geleerd de afgelopen ja. jaar... is dat die overheden, althans een aantal van die overheden... met name in het zuiden van Europa, de zaken niet op orde hadden. Nee, en maar... ook dat hebben we dus niet... En te laat gezien. Ja, maar ook wij hebben de zaak niet op orde... omdat wij eh, de crisis ook niet goed gemanaged hebben. Wie heeft de crisis niet goed gemanaged? Nou, de, de, de, zeg maar de andere landen of het stelsel als geheel. Eh, eh, trage besluitvorming, te late besluitvorming. Heeft Nederland de crisis ja. goed gemanaged? Nou ja, er is één, daar kom ik zo op terug... toch één ding wat men zich niet of onvoldoende realiseert. De wereld is minder maakbaar dan mensen denken. Als je een jaar teruggaat in de tijd, dat is een voorbeeld wat ik tegenwoordig wel geef... dan niemand had voorspeld eh, dat er in maart een nucleair drama... Eh, tezamen met een tsunami in Japan zou optreden. Dat er oorlog in het Midden-Oosten zou komen... Eh, waarvan de gevolgen nog onoverzienbaar zijn. En dat tegelijkertijd eh, in Europa deze financiële crisis zou ontwikkelen. Er zijn veel meer... Keynes zei het al, beroemde econoom... Ja. The future is uncertain. Ja, dat is een hele verstandige opmerking. Dat is eigenlijk de enige zekerheid die we hebben. Dat, dat is een zekerheid is. die je hebt. En er zijn zwarte zwanen, om het nou zo te zeggen. En er komen veel meer zwarte zwanen voor dan mensen zich realiseren. Het zijn de zwarte zwanen, de onverwachte gebeurtenissen die de wereldgeschiedenis bepalen. Terug naar mijn vraag. Heeft de Nederlandse overheid, met name de Nederlandse regering, in deze crisis eh, maanden die achter ons liggen, adequaat en snel genoeg gehandeld? Nou, de Nederlandse overheid is onderdeel van, eh, wat dit betreft... van de Europese overheid, overheden. Eh, verband van ministers van Financiën en minister-presidenten. Ik vind dat de groep als geheel... Heeft eh, steeds te laat gehandeld. Tot op de dag van vandaag wordt er nog te laat gehandeld. En doet tot op de dag van vandaag te weinig. En... Wat doen ze dan te weinig? En wat doen ze dan nou, te laat? De... Te... Bijvoorbeeld, men eh, beslist eh, om een noodfonds op te richten in mei 2010 de grootte van 500 miljard, dat noodfonds, dat is er nog steeds niet. En we weten nog steeds niet hoeveel geld erin gaat. En u zei toen al, er moet minstens 2000 miljard in. Ja, dat zei we toen al. Dat zeg ik eigenlijk nu nog, het noodfonds moet veel groter zijn. Maar het is veel gecompliceerder te, geworden... om zo'n groot noodfonds in het leven te roepen. nou Er zijn meer partijen bij betrokken. En zelfs de belofte die Europa heeft gedaan om uh, zijn aandeel uh, te leveren in dat noodfonds... Kun, kan datzelfde Europa niet nakomen? Is te weinig geld? Nog niet. Ja, dat, er is geld genoeg. Maar uh, het inzetten van het geld vereist solidariteit... Uh, en bereidheid om een deel van de lasten van anderen ja, toch over te nemen... Dat je lid van, van een club bent en die bereidheid, die solidariteit is er niet. Nee, want dat willen de Duitsers niet, dat willen de Nederlanders niet, nee. dat willen de Finnen niet. Dat bedoel alle, alle ja. rijkere en, en beter ja. presterende landen in Europa, die verdommen het gewoon om het maar eens plat te zeggen. Ja, nou ja, ik zou het wat beschaafder <lacht> willen zeggen. Hoe zou u het willen zeggen? Nou, die, <lacht> die werken op dit moment nog niet mee. Nou, dat klinkt toch ja. heel beschaafd. Ja. Maar, maar die rijke landen moeten zich realiseren dat wat we begonnen zijn in Europa ook in hun belang is. Ja, maar goed, er zijn ja. banken zoals ING bijvoorbeeld, heeft een voorspelling gemaakt voor 2012. En zegt nou het eerste jaar wordt nog zwaar weer en daarna wordt het weer beter. De, de, de, de financiële, uh, of de rust op de financiële markten lijkt weer wat te zijn teruggekeerd nadat die Europese regeringsleiders. Uh, wat is het, een week of vier, vijf geleden bij elkaar zaten en uh, met een soort van uh, oplossing kwamen? Ja, de richting van een oplossing. Uh, en kijk, en dat vind ik dan weer een, een, als ik een verwijt zou willen maken, een terecht verwijt van mezelf. Uh, uh, het duurt tot maart voordat ze hebben dichtgetimmerd. Uh, wat er precies gaat gebeuren. En mevrouw Lagarde, gisteren of eergisteren... Heeft dat is het opgave van het IMF? Dat is inderdaad uh, de, de, de baas van het IMF. Die heeft gezegd, kijk als Europa zo doorgaat... en niet veel preciezer met maatregelen uh, die ze voor ogen hebben uh, is... dan duurt Europa de wereldeconomie in een crisis. Dat is dus nog steeds het vooruitzicht voor 2012 wat u betreft? Dat is niet het vooruitzicht, maar dat is een risico. Als men niet wat, ik uh, uh, zou zeggen enthousiaster de zaken aanpakt. Maar dat enthousiasme is achterwege gebleven de afgelopen maanden. Dus denkt u dat dat de enthousiasme er de komende maanden wel zal zijn? Wat ik denk is dat eh, onder de nood van de omstandigheden... Eh, steeds meer het besef begint door te dringen. En ik hoop dat dat besef dan voldoende diep is doorgedrongen. Maar dat steeds meer het besef begint door te dringen dat men iets moet doen. Het politieke bestuur van de euro is mislukt, zegt u? Is de euro zelf nog te redden? Ja, de euro, dat is denk ik niet aan de orde. Het politieke bestuur inderdaad is mislukt. Dat heeft voor een belangrijk deel van doen met het feit... dat besluitvorming bij unanimiteit moet plaatsvinden. En dan krijg je het gekke dat als een beslissing moet worden genomen... over dat noodfonds, dat Tsjechoslowakije bene de besluitvorming kan blokkeren op basis van uh, interne ruzies... die ze in Tsjechoslowakije hebben. Zo is crisismanagement uh, niet Als verdienen. allerlaatste gingen ze over... Als allerlaatste, uiteindelijk gaan ze over. Dat in aarde. En dat is het Europese verhaal. Men gaat wel steeds over Wat Maar zij willen dan? Dat bijvoorbeeld meer landen daar strenger op wordt toegekeken. Want u heeft ook wel eens gezegd: men heeft wel een beetje een loopje genomen met die ruime voorwaarden die we toen ooit hebben gesteld. Ja, dat hebben de zuidelijke landen gedaan. Wat grappig is. De Duitsers en de Fransen ook, als eerste. De Duitsers en de Fransen die hebben het goede voorbeeld gegeven. Als ik het heel beleefd weer mag zeggen. Ja, ik bent heel beleefd Ja, Ik ben altijd ontzettend beleefd. Blijft dat zo? Nee, dat is, ja, dat blijft zo. Dat ja, is okay. heel, heel beleefd. Maar er tussendoor kunt u toch wel iets luisteren. Zeker. Beluisteren. Uh, maar ook tijdens uh, het hele, laat ik zeggen, de tien jaar euro. Je kunt de euro van alles de schuld geven. Maar het is wel zo, er waren spelregels geformuleerd. En de bedoeling was dat de rest zou toekijken... en zeggen van ho ho, nou gaat het de verkeerde kant uit. Ja, maar spelregels uh, zijn er af en toe natuurlijk ook om te overtreden. Ja, misschien bij voetballen, maar... Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Maar meneer Wellek, als we helemaal teruggaan... naar de vorming van de uh, Monetaire Unie... dan hebben we het over het uh, post. Daar gaat weer een Nicola. cola. Naar het verdrag van Maastricht. Uh, ja. De Nederlandse regering, uh, bij monden van toenmalige premier Ruud Lubbers... en de minister van Buitenlandse ja. Zaken Hans van der Broek hebben toen heel erg hun best gedaan in de aanloop naar die top... om een federaal politiek Europa ja. te maken. Dat is aan alle kanten gesneuveld, dat ja. plan. En toen is het, dus het verdrag van Maastricht gerold als de beste optie. Ja. Uh, maar er was dus geen politiek bestuur van een Europa... dat wel één gemeenschappelijke munt had... Moet je niet met terugwerkende kracht zeggen... zonder dat Europese politieke bestuur hadden we er nooit aan moeten beginnen? Uh, kijk, uh, wij hebben altijd grote problemen gehad... met een monetaire unie zonder een politiek bestuur. Ja. Uh, en we hebben de gaten die in het verdrag staan, uh, zitten... hebben we proberen te vullen. Dat waren eigenlijk twee gaten. Dat was een begrotingsdiscipline gehad, potentieel. Ja. Dat hebben we probeert te, proberen te vullen met het Groei- en Stabiliteitspact. Ja. En dat was... Uh, een ander gat dat meer in de sfeer van de algemene economie lag. De economie moesten gemoderniseerd worden. En daar heeft het verdrag van Lissabon voor in het leven geroepen. En maar waren dat pleisters of waren dat. Nee, niet nee ter, dat waren op zichzelf gezien fundamentele uh, toevoegingen aan het verdrag. Maar die vereisten wel uh, aan de ene kant dat alle landen uh, gewoon naar elkaar zouden kijken hè, of ze wel aan deze twee uh, zeg maar verdragen uh, voldeden en ook bereid zouden zijn om daar actie te ondernemen als het misging. Ja. Maar de vraag was ja. of we überhaupt al aan die euro hadden moeten beginnen zonder politieke. Ja dus, de, de, het is niet zozeer de vraag of we aan de euro hadden moeten beginnen. De vraag is en blijft, uh, moeten moet Europese leiders hun verantwoordelijkheid niet serieuzer nemen als ze afspraken over dingen maken? De minister van Financiën in dit land luncht elke woensdag... met de minister van Financiën. Dat is al sinds 1948. Dat is met zichzelf, nee, met de, met de president van de Nederlandse Bank. Met u dus? Ja. Wat zei ik? De, dat de minister, de minister... Oh, van Financiën. Met de minister van Financiën luncht. Ja, ik zag u het als minister al van Financiën. Dat kan gezellig onder worden, maar met u was het niet zo heel erg gezellig... begreep ik, met, uh, met minister De Jager. Wat nou, behoorlijk. het was altijd wel gezellig, maar ik, ik wil toch wel één ding hier zeggen. Uh, tot dat minister De Jager kwam, uh, was de frequentie vrij hoog... Ja. Elke week gewoon gemiddeld. Elke het week. Vaker. Nou, tijdens de crisis vaker, maar ook wel dat er eens een week uitviel omdat of de minister of ik op reis, reis was. In de periode van de jager is uh, het uh, door de jager zelf verminderd, de frequentie. Hebt u ook? Ja ja nou, wilde hij dat, Ik denk een drukke agenda. Ja. Ik ben altijd beleefd. Een drukke <coughs> agenda, laat ik daarop houden. Alsof Wouter Bos, toen hij de bankenoverheid moest ja. houden, geen drukke agenda had. Ik blijf beleefd. <continuously eighth> een, drukke, een drukke agenda. En u moet het hem verder zelf vragen. Maar het was wel zo dat de mensen op de bank, met tijd en wijle, zei het tegen mij. we hebben we weer een dik dossier voorbereid. En dan wordt het weer op het laatste moment afgezegd. Stoort het... u dat? Nou, ik vond dat eigenlijk niet altijd even prettig. Maar laat ik met een positieve noot eindigen. <lacht> uh, uh, de minister van Financiën heeft gezegd dat in de toekomst uh, uh, de. Contacten tussen de president van de bank eh, en de minister... weer sterk verhoogd zullen worden. Ja, en waarom was dat niet zo dan in dan de Dan moet je periode... hem zelf vragen. Maar ja. daar hebt u toch een idee van? Nou, ik zei drukke agenda. Hebt ja. u nooit geïnformeerd? Zeg, luister eens, wij hebben gewoon uh, een gewoond... Ja, u kunt uw vraag blijven <laughs> herhalen, ja. maar ik blijf mijn antwoord herhalen. Ja. Nou ja, zou het zou er ook iets mee te maken kunnen hebben... dat u graag door wilde als president van de Nederlandse bank... en dat de jager ah, opeens zei, luister eens, twee termijnen is genoeg... en dat dat een bij wet is geregeld door de Tweede Kamer... waardoor uw positie uh, was uitgespeeld daar. Ik denk dat u het nou een beetje <laughs> malicieus bijna formuleert. Uh, uh, voor mezelf zou het zo zijn dat uh, als iemand weggaat... dan zou ik hem misschien nog vaker uitnodigen... Hè, omdat dat nog kansen zijn dat ik hem kan ontmoeten. Nee, drukke agenda. Uh, uh, ik nou, denk nou, dat dat nou, het, uh, het belangrijkste is. En een agenda ook die anders dan bij de crisis... Uh, rond de Nederlandse banken... op een veel hoger abstractieniveau plaatsvond. Bij de crisis rond ABN AMRO... of noem maar welke andere bank ook... Ja. moest je hele concrete beslissingen nemen. Ja. En hier was het allemaal veel, veel vager. Want het moest allemaal weer naar het Europese... Niveau wordt doorgeplant. Maar nogmaals, de positieve noot is: het verandert. Tot mijn spijt, eens in de twee weken. Want vanaf 1948 was het eens in de week. Ja. Maar misschien dat men de stap eh, naar eens in de week nog eens in de toekomst gaat maken. Vindt u meneer de jager de goede man op de goede plek? Luister, ik spreek nooit over individuele mensen. Als u zou zeggen: hij is de ideale man op de goede plek. U hebt in het verleden van Wouter Bos gezegd: ik kon het prima met hem vinden. Uitstekende ik minister kon het van prima Financiën. met hem vinden. En ik kon het ook prima met, met de jager vroeger. En is hij een uitstekende minister van Financiën? Luister, ik hou niet. Van dit soort dingen. Misschien bij voetbal dat je zegt. Ik kom toch weer op voetballen terug. Dat is een hele goede voetballer, maar uh, dit zijn gekozen politici. Um, nee hoor, ministers zijn niet gekozen, ze zijn aangesteld uh, en benoemd door de kroon. Uh, uh, vervolgens in die functie is hij benoemd door de kroon. En ja. laat mij nou rustig blijven zeggen <lacht> uh, dat uh, Nou, ik, zeg ja. het, ik vraag het u niet zonder reden. Namelijk, u wilde zelf graag door. Uh, daar is, dat is een andere reden. Dat, dat is een sprookje. U wilde niet door. Dat is een hardnekkig sprookje. U had er tabak van? Nee, ik had er geen tabak van. U wilde maar... niet door? Moet je eens luisteren. Ik ben 68 en ik word 69 dit jaar ja. en ik heb 30 jaar daar gezeten ja. en ik was al veel eerder van plan uh, om eens wat anders te gaan doen. U vond maar het genoeg? Ik vond uh, onder de omstandigheden die er waren, vond ik het uh, niet gepast uh, om voortijdig te vertrekken. Vervolgens zijn op een gegeven moment vragen gesteld. Uh, door, ik dacht, een journalist van het Financiële Dagblad... wilt je een nieuwe termijn? En daar heb ik neutraal tot positief op gereageerd. En er is er maar één, met alle intellect die bij journalisten... uiteraard aanwezig is, en alle kritische vermogen bij journalisten... Ja. er is er maar één die dat goed begrepen heeft... en dat is het hoofd van uh, de jongeren uh, van het CNV. Gevraagd wat hij ervan vond. Uh, uh, dat Meneer in kennelijk nog wilde blijven... zei uh, deze 18-jarige, die zei, dit is een heel logisch antwoord... want je moet nooit zeggen dat je weggaat als je er nog zit. Je ondermijnt je eigen positie. Kijk, de juist heeft toch nog een beetje toekomst. De maar he heeft de toekomst en ik vind het... Uh, <lacht> uh, uh, dus, maar, maar desalniettemin ja. toch, uh, het was ja. allemaal niet zonder um, gedoe. Uw vertrek ook. Want uh, uw opvolger, daar was ook weer gedoe over. Daar is een, een soort van kwartet in het kabinet. En het mocht gewoon niemand zijn die uit de bank zelf voortkwam. Het was uiteindelijk een politieke benoeming. Ja, ik denk toch dat u dat moet vragen aan degene uh, die aan de besluitvormingskant zaten. Uh, de benoeming van een president van een bank, uh, van een centrale bank, is een benoeming die politieke aandacht. Trekt. Ja. En ik kan u wel verklappen dat eh, zelfs toen Duisenberg benoemd werd... er ook spanningen waren over die benoeming. Die zijn er altijd, alleen... Uh, uh, de zaak lag nu meer op straat dan in het verleden. Ja, ik dacht, hij komt wel in een trui, want hij is uitgewerkt bij de <kugt> Nederlandse bank... maar hij yeah. zit hier gewoon nog in pak en das. Bent u nog, mist u, bent u nog steeds nou, in de veronderstelling dat u de financiële markt aan het redden bent? Uh, nou, ik denk dat u moet... Uh, de vraag gaat anders wat moeten stellen, heb je een trui? Eh, om... uh, heb u een trui? Nee, dus daar <kugt> moeten oh, oh, moet oh, we nog aan werken. <kugt> nou, dat verklaart een dan. <kugt> <laughs> maar jasje, dasje, ook op deze derde kerstdag, het zit toch ook nog wel een beetje in de stemming van deze dagen natuurlijk. Ja, er zit staat wat rood, kerstrood in Kijk, de das. Zeker? absoluut, ik zie het. Ja. Ja. Uh, nou Dwellink, uh, blijft de gast bij ons net als uh, Peter Buwalda en Kea Molenaar van Ajax. Want zometeen na het nieuws van 10 uur, dan zijn we bij u terug met deze speciale uitzending. De laatste dagen op 1. Dat straks dus en nog veel meer na het nieuws met uh, Jan van der Putten.